Het is tien uur, Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. De wijk bij Duurstede is weer bereikbaar naar de windhoos die vanmiddag over het stadje trok. De toegangswegen waren urenlang afgesloten. Iedereen die er niet woonde werd weggestuurd door de politie. Een half uur geleden werd de blokkade opgeheven. Ook het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken. Maar sommige straten zijn nog wel afgesloten. In verschillende wijken richtte de windhoos veel schade aan. Dakpannen vlogen van huizen en bomen en lantaarnpalen vielen om. Onder strenge beveiliging is na twee jaar de Marathon van New York weer gehouden. Vorig jaar ging de marathon niet door vanwege de orkaan Sandy. Nu waren er extra veiligheidsmaatregelen vanwege de bomaanslag bij de marathon in Boston begin het jaar. Daarbij kwamen drie mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Vandaag zaten er verspreid door de stad New York agenten met speurhonden. Ook waren er meer afzettingen en extra tascontroles. De 43e editie van de Marathon van New York is gewonnen door de Keniaan Jeffrey Mutai. In de Duitse stad Dortmund is een enorme bom uit de Tweede Wereldoorlog zonder veel problemen onschadelijk gemaakt. Voor het zover was moesten zo'n 20.000 mensen hun huis uit. Ze zijn van de zwaarste bommen die tot nu toe zijn ontdekt. De politietop van Oost-Nederland is niet blij met een Facebook-filmpje van de Almeloze politie. In het filmpje is te zien hoe agenten een veelpleger uit Polen op de trein naar Berlijn zetten. Er was te weinig budget voor een kaartje naar Polen. Op de Facebookpagina staat dat de actie misschien voor herhaling vatbaar is... en dat de politie een al sponsors zoekt. De politietop is het niet eens met de manier waarop aandacht wordt gevraagd... voor de problemen met veel plegers... en neemt afstand van de suggestie dat er sponsors worden gezocht. Het weer plaatst er nog een bui, verder opklaringen. Later vanavond en vannacht weer bewolkt en regen. Langs de Westkust een krachtige tot harde wind. Ook morgen buien vrij veel wind, maximaal 12 graden dan. Dit was het NMS Journaal.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 Goedenavond, de sport van zondag 3 november. We horen zo direct van uh, Jacco Verharen over hoe het nu verder moet in Nederland Zemland. En natuurlijk kijken we terug op het sportweekend in de top 5. Wie had er een paar weken geleden gedacht bijvoorbeeld dat AZ nu koploper van de eredivisie zou zijn? Sinds het aantreden van Dick Advocaat is de ploeg omgeslagen. Kwalitatief gezien zijn er betere ploegen, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet alleen kwaliteit. De instelling speelt natuurlijk ook een enorme rol. Zo direct hoort hij ook nog speler Nick Viergever en commentator Arno Vermeulen over het succes van AZ. Gertjan Verbeek belandde na zijn ontslag bij AZ in Nuremberg. En bij zijn eerste thuiswedstrijd met FC Nuremberg moest hij het opnemen tegen een andere laagvlieger uit de Bundesliga, Freiburg. Ja, en als je dan met 3-0 verliest dan, uh, en je hebt de wedstrijd niet gezien... dan, dan, dan vraag je wel af van waar is hij aan begonnen. Zo Zometeen een reportage. U hoort ook een uitgesproken Siem de Jong over de problemen bij Ajax. Hij vindt dat Ajax wat anders moet gaan spelen. Ik, uh, met positiespel alleen uh, scoor je natuurlijk niet altijd. Dus uh, dat weten we maar altijd goed. En we hebben dat ook uh, met elkaar besproken. Uh, soms moet het uh, iets opportunistisch zijn. Uh. Verder aandacht voor de marathon van New York... en de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... voor de Nederlandse baanwielrenners tot 11 uur in langs de lijn. Ja, hier is het zwemmen. Het Nederlandse zwemmen maakt roerige tijden door. De zwembond is op zoek naar een nieuwe technisch directeur. En morgen heeft de bond een informeel gesprek met Joop Alberda. En dan was er nog de breuk tussen de Micro Jojo en haar coach Marcel Wouda. Waarbij de vraag was of de trainer behouden kon blijven voor het Nederlandse zwemmen. Of in ieder geval in Eindhoven. En het antwoord is ja. Wouda blijft gewoon in Brabant waar hij Femke Heemskerk en twee open water zwemmers gaat trainen. Edwin Cornelissen maakt de balans op met scheidend technisch directeur... Jacques Verharen en algemeen directeur van de Zwemmond. En die heet Jan Kossen. De directeur van de KZB is Jan Kossen. Ja, Er is duidelijkheid over de toekomst van Marcel Wouda. Hij blijft in Eindhoven. Ja, Marcel blijft gewoon in Eindhoven. Gewoon in Eindhoven, maar daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Nou, dat weet ik niet. Hij heeft gewoon een korte hersenvakantie gehad. Wellicht wat minder gepland dan hij zelf zou willen. Maar uh, we hadden even tijd nodig om de rust wat terug te brengen. En uh, we zijn hartstikke blij dat Marcel gewoon voor ons blijft werken. En gewoon in Eindhoven voor ons blijft werken. Ja, Jacovara, de situatie is dus opgelost rondom Marcel Hij blijft trainen in Eindhoven. Maar hoe gaat dat er in de praktijk uitzien, die constructie? Nou, dat ziet er in de praktijk zo uit dat uh, Eindhoven is een groot zwembad, uh, een trainingsbad, een wedstrijdbad, waar altijd wisselend uh, van locatie getraind wordt. Uh, dus, dus in de praktijk ziet het er meestal zo uit.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 De ene is dus nu gepromoveerd tot de coach van Renomi Jojo. De andere moet het dan met andere zwemmers gaan doen. Kan dat wel, want ja, in de onderlinge verstandhouding verandert er ook wat natuurlijk tussen Christian en Marcel. Nou, kijk, Marcel is onwaarschijnlijk professioneel. En, en als ik het al niet wist, heb ik dat afgelopen week al wel gezien. En die begrijpt als geen ander, als een sporter zo'n keuze maakt, dat je die moet respecteren. Maar toch, er was denk ik wel wat spanning de afgelopen week. Ja, maar ja, dat, dat, ja, dat vind ik ook niet zo raar. Ik bedoel, als je relatief onverwachte horen krijgt van, goh... We hebben ze even voor je nagedacht en die gaan naar een ander toe. Ik bedoel, uh, maar jullie volgen dat natuurlijk als KNZB op de voet. Uh, wordt er dan gesproken tussen Christian Stoven, en Marcel Wouda om de lucht te klaren? Er is meer communicatie de afgelopen dagen tussen, en, tussen Christian en Marcel als tussen jou en mij. Moest jij veel plooien gladstrijken ook de afgelopen week? Bijvoorbeeld tussen Christian Stoven en Marcel Wouda? Nee, eigenlijk niet. Uh, nee, het is toch... Uh, er liggen wat feiten op tafel. Nou, eerste feit is Ranomi vertrekt. Het uh, tweede feit is een aantal zwemmers volgen haar. Derde feit is, er zijn nog steeds een aantal zwemmers die uh, met Marcel Wouda uh, door willen gaan. Ja, da, dan heb ik in één keer het hele probleem geschetst. En dat is nu opgelost. Dus, nou, we kijken altijd eerst naar zwemmers. Uh, als elke zwemmer in Eindhoven had gezegd, uh, wij willen niet bij Marcel trainen. Ja, dan, dan heb je, als het gaat om Marcel, een probleem. Nou, dat is niet het geval. Een aantal zwemmers spreken zich daarvoor uit. Ja, dan, dan heb je dat op te lossen. En ook wel in Eindhoven. Want we gaan in ieder geval altijd uit van de zwemmer. En we, daarna kijken we, uh, hoe gaan we dat oplossen met de coach? De atleet staat echt centraal. Jan Kossen, nog iets anders. Uh, er schijnt uh, in de agenda morgen ergens een afspraak te staan, hè? een informele afspraak. Ja, ik heb vakantie uh, nu en ik kom vandaag hier naar kijken. Dus uh, ik heb talloze vakantieafspraken morgen en overmorgen. Oh, is de vakantieafspraak ja. met Joop Albeda? Nou, ik weet niet of ik een afspraak heb met Joop Albeda, maar ik heb wel een vakantieafspraak. Ik ga morgen lekker naar mijn boot toe. En uh, ja, ik ben verzot op zeilen en er zijn meer mensen verzot op zeilen. Ja, ja. Oh, in die setting gaat het gebeuren. Maar we hoeven er geen geheim van te maken dat jullie wel in gesprek dus zijn met Joop Joopalbada. Hey, wij doen geen mededelingen die indirect of direct uh, te leiden hebben naar de mogelijke opvolging van, uh, van Jacco. Er worden veel namen genoemd, er worden ons veel namen aangedragen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we daar uh, twee weken radio stilte over houden. Daar is nu één week van voorbij. Dus we hebben nog één week te gaan. En dat wordt een boeiende spannende week voor jullie. Nou ja, ik, ik weet niet wie er nog meer een zeilboot heeft uh, onder de mogelijke technisch directeuren. Uh, nou ja, er wordt nu actief gezocht. Ook weer door met name Jan Kossen en Maurits Hendricks. Want die moeten uiteindelijk natuurlijk bepalen wie mijn opvolger wordt. Ja. Dat doe ik niet zelf. Uh, en dat dit soort namen, uh, uh, Joop Alberda, uh, Charles van Commenay, misschien wel Toon Gerbrands. Nou, ik, ik, ik noem er maar een paar, die noem ik niet voor niks. Dat mensen van dat kaliber gevraagd worden, dat is wel duidelijk. Dat is duidelijk. Aan de andere kant, dat zijn alle drie namen die niet vanuit het zwemmen komen. Hè? Dat is geen absolute pre, vind jij, als je zo'n functie gaat bekleden? Nou, het is misschien een voordeel op termijn. Eh, want, want de oplossing waar nu naar gezocht wordt is ook... want dan kom je meteen op de tweede vraag. Is dat een definitieve oplossing of is dat een interim oplossing? Eh, beide kan. En waar je natuurlijk altijd naar moet kijken, als zo iemand op zijn plek zit... en mocht eh, zwemtechnisch een issue zijn... Ja, dan kun je dat ook nog op andere manieren oplossen, dat dat niet per se bij de technisch directeur ligt. Dat kan, dat het het leven iets makkelijker maakt. Ja, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is wel een feit. Kan je al wel een beetje aangeven naar wat voor type jullie zoeken? Ja, naar een tweede Jacques Overharen, eigenlijk naar een kloon. Die vind je niet, daarom. En dan moet je creatief zijn en dan moet je kijken wat er beschikbaar is en kijken wat wenselijk is en kijken wat past. En kijken waar chemie is met de sporters, met de coaches. En de, dat is een complex proces. Fijne zeldag, hè. Dankjewel, hè. Ja, de problemen zijn uit de wereld. Maar er moet dus wel nog een opvolger worden gezocht voor Sjako Verharen. Volgende week dus wellicht meer. Zo direct gaan we verder in uh, langs de Leipte Zondagavond met de top 5. Maar eerst de Look of Love van uh, ABC. <middels> ABC, The Look of Love. We gaan beginnen met de top 5 van het sportweekend. Wel overwogen samengesteld door de redactieleden van Langs de Lijn. En we beginnen met Gertjan Verbeek, de trainer... die zijn eerste thuiswedstrijd met Nuremberg speelde. Nummer vijf. Gab's nog niet in de Bundesliga... 2 manschaften na 10 spieltaken nog ohne Dat Kan zich heute ändern. Entweder voor Nuremberg oder voor Freiburg. Dat is ook het vrede van deze ploeg. Ze hebben maar drie keer verloren. Waarvan één keer tegen Bayern en maar 2-0. Heute is Nuremberg en dat ziet er natuurlijk. mogelijkerwijze ganz anders uit. Ik ben gespannen. Ik hoop dat, uh, dat het volle stadion een extra stimulans is. en dat we in de naam een keer. Uh, de drie punten binnen kunnen halen. Want dan, dan begin het zelf natuurlijk toe, uh, toe te nemen. Ja, om uh, snel uit die kelder van de Bundesliga te komen. had Gertjan Verbeek een overwinning nodig tegen Freiburg. Een uh, degradatiewedstrijd werd het al genoemd. Ragnar Niemeyer was voor ons in Nuremberg. Het is een curieus gezicht. De supporters lopen vanuit het metrostation richting de GroenLieg Arena, een afstand van 300-400 meter, en passeren daarbij, niemand heeft er eigenlijk nog oog voor, de bouwwerken van de Rijkspartijtaken. Pal naast het stadion, waar Adolf Hitler in het verleden zijn massale redenvoeringen hield. In de jaren 30 was dat. Wie kunnen zich dat niet anders denken? Beviel ons, van we bevelenden! Met uitzicht op het stadion liggen de bouwwerken er treurig bij. Hoewel er laatst besloten is om ze in ieder geval te conserveren. Zodat de geschiedenis naast het stadion niet verloren gaat. Gert-Jan Verbeek zei een dag eerder al dat hij de bouwwerken ook had gezien... en dat hij ze graag nog eens een keer van dichtbij wil gaan bekijken... als er binnenkort tijd is. Jawel, kijk, als je hier komt aanrijden... Dan, uh, he, dat was mijn eerste indruk die ik kreeg meteen van het vliegveld hierheen. Dan zie je die gebouwen en dan heeft de teammanager met, meteen uitgelegd wat het was. En ik had er wel, wel, wel eens wat van gehoord... want ik ben wel redelijk geïnteresseerd in geschiedenis. En toen inderdaad, dit was echt het bolwerk van, uh, van, uh, van de NDAP... Uh, of SDAP. En, uh, en uh, Hitler is hier in 1932 begonnen met zijn redenvoeringen. Heeft hier een groot coliseum willen bouwen met 200.000 uh, van 200.000 mensen. Dat is uiteindelijk niet afgebouwd. Uh, maar er is wel een museum in verschenen. En een aantal dingen staan hier nog. En, en ja, die, die, die ga ik ook absoluut, uh, als ik straks een keer uh, tijd heb, die bekijken. En ik ga ook dat museum bekijken, want ik ben daar wel geïnteresseerd in. men een moment moest opwarten hoe zich alles ontwikkelt. Maar dan kan je een goede Duitse trainer. Uh, was er geen goede Duitse trainer? Dus kan ik niet beoordelen, want ik net so niet de mannschaft kunnen. Dan moet die mannschaft entscheiden of dat een Duitse trainer is of een goede trainer wordt. Op het plein voor het stadion twee supporters met twee halve liters bier in hun handen. Echte slachtenboemelen, Duitse supporters. En ik vraag ze naar hun gevoel bij Gert-Jan Verbeek, die dus vandaag debuteert op de bank van Nürnberg. Hoffentlich brengt er daar oort in de verein. ja. Dat ze dat allemaal even richtig doorgreift. En dat ze die mannschaft erreicht. En dat die allemaal weer een gewin hebben van. Winnen, daar gaat het om. Hopelijk het hij de afgelopen plaats. Wat voor een gevoel het bij jullie? Wat voor gevoel heeft u? Ik hoop dat het weer afwärts gaat met Nürnberg. En we gaan wel zeggen. de spiele brengen. Je hoort het meer. Wie er voor de groep staat, maakt de supporters vaak niet zoveel uit. Hoor ik bij de talrijke bierkraampjes en kraampjes waar hamburgers en broodjes worden verkocht. Als het elftal maar beter gaat spelen, dat is zo'n beetje het verhaal voor Gertjan Verbeek in dit geval. Nou, ja, egal, het is e ik je dus niet maar ik hoofd die keer ben. Tijd om eens te informeren bij een professionele volger van FC Nürnberg. Een verslaggever van een van de regionale kranten: Fadi Kiblavi van de Nachrichten. In de perskamer. In de tabelle unten staan, dan is zumindest in Deutschland de reflex immer der, dat uh, gesagt wordt: man braucht jetzt einen harten Hund, einen Trainer, der die Mannschaft richtig fordert. Ob, ob Verbeek einer is, kan ik bisher niet beurteilen. Also, Im Moment macht er gar niet zozeer so de den Eindruck, als hij er einer. Maar hij is ook erst 1,5 Wochen hier. Uh, sympathiek, of hij nou echt een harde hond is, dat zal nog maar moeten blijken. Een harde Trainer. Was je een bekannter Trainer für Sie? Was hij bekend bij u? Überhaupt nicht. Also keiner kannte ihn. Das müssen, müssen, glaube ich, auch alle Kollegen zugeben. Das ist ein vollkommen unbekannter Name in Nürnberg. Er galt ja auch nicht unbedingt als Favorit. Es waren andere Trainer auch im Gespräch. Herr Koller, der österreichische Nationaltrainer. Und das war dann doch eine, eine kleine Überraschung, dass es verbeet geworden ist. Also kennen, kennen, es kannte ihn niemand in Nürnberg und man ist gerade dabei, sich gegenseitig kennenzulernen. De andere regels die worden voorgelezen in het stadion en die ook te lezen zijn op het scorebord uit de mond van Max Morlock, de clublegende. Het is een eer om voor deze club te spelen en voor deze mensen te voetballen. En dan wordt hij aangekondigd met een grote foto op het scorebord, Gertjan Verbeek. En de doelman wordt aanzienlijk optimistischer begroet door het publiek dan de trainer. Eerst zien en dan geloven. Nürnberg, zweikampfstärker, hat die besseren Chancen auch zu Beginn der zweiten Hälfte, 47. Minute. Plattenhard, allein unterwegs Richtung Oliver Baumann. Und er wartet lang und hat das Glück. Wir bleiben mal unglücklich. Dann uh, ist es auch logisch, als ihr achterstellt, dass ihr immer mehr Risiko geht. Und dann noch, um, elke Kans, die sie haben gecreate, ist, ist ein Doetbord geworden. Und der zweite Kans war eigentlich nicht in seine Kans. Das ist ein Abstandsschot, een ist ein Sondagsschot. Vladimir Darida. 30 meter. En hij entscheidet dit spiel. Zijn tweede Torschuss überhaupt in de Fußball-Bundesliga. En zijn eerste bundesliga tor erzielt. Het leed is met nog niet eens geleden. Want vlak voor tijd ook nog 3-0 voor Freiburg. Ook wenn de club veel beter spielt, maar Nilsons patzer symptomatisch. Nemedi met de 0-3 instand. Ja, mensen die nu teleteksten hebben gezien vanavond, die zien uh, 0-3 staan. Die schrikken misschien wel een beetje. Nou ja, die zullen ook inderdaad, uh, zeker die mensen die mij wat volgen, uh, ook hebben gezien dat Nuremberg al niet zo hoog staat. En dan spelers tegen een concurrent. Ja, en als je dan met 3-0 verliest dan, uh, en je hebt de wedstrijd niet gezien, dan, dan, uh, dan vraag je wel af van waar is hij aan begonnen. Meneer uh, Verbeek, ze hebben gezegd dat het resultaat is slecht. Wat had in denn heute gefallen aan Ihrer mannschaft, uh, Unabhängig van het resultaat? En wat had Ihnen weniger gefallen? Hoewel we meer offensief gespeeld hebben, hebben we defensieve controle gehad. Uh, we hebben ook uh, veel chances gekomen in uh, dit spiel. Maar we hebben geen uh, toren gemaakt. Dat is een probleem als we een gewinnen Als Gertjan Verbeek uit zicht verdwijnt en alle plichtplegingen erop heeft zitten, zien we op televisie dat zijn baas, de sportdirector, de fans moet toespreken in de Noordkurve. Ze zijn boos en eisen heel snel een overwinning van de nieuwe trainer. Een brutale Rückschlag voor de FCN, zegt Martin Bader. Zo so ziet afstiegsangst aus. Ja, een, een mooi Duitse woord. Abstieks, angst. Angst voor degradatie, dat hebben ze daar dus. Bij de nieuwe club van gert Verbeek, van Beek, SC Nuremberg. Hoor reportage van Ragnar Niemeijer. Hij maakt de afgelopen dagen meer bijdrages daar vandaan. En u kunt het terugluisteren op nos.nl. Nummer 4. De kilometer moet Veld goed liggen. Hij is immers een oud sprinter. Laatste ronde, het verschil wordt kleiner. De buist schokschouders minder dan Tim veld. ...en gaat hem voorbij in de slotfase. Laatste ronde. Ooit werd Nederland tweede op dit onderdeel op een wereldkampioenschap. Dat is alweer acht jaar geleden. Deze jonge generatie heeft wel potentie... ...maar voorlopig moeten ze bijvoorbeeld de denen nog voor laten gaan. De eerste Wereldbeekwedstrijden van het seizoen zijn dit weekend verreden in Manchester. Tim Veld pakte dit weekend een zilveren plak op het Omnium. Meer ered was er niet. Hoe staat het ervoor? Met de Nederlandse baanploeg. Het Europees kampioenschap twee weken geleden gaf in ieder geval een hoopvol seizoen aan. Maar wat kunnen de Nederlanders gaan uitrichten dit jaar? Torvald Veenenberg hangt aan de lijn, technisch directeur van de KNWU. Goedenavond, Torbert. Goedenavond. Ja, op het EK werden behoorlijk wat medailles gepakt. Vooral de vrouwen waren goed op dreef. Hoe ja. beoordeel je dit eerste wereldbekerweekend... van de mannen en vrouwen op de baan? Nou, wel tevreden over het algemeen. En, uh, het was toch ook wel een bevestiging van het presteren van het uh, Europees kampioenschap. Uh -huh. Dit is natuurlijk uh, wel een wereldtoneel, maar uh, met een mannenploegachtervolging en. Uh, Tim Veld op het Omnium, maar ja, die bevestigen toch wel uh, de aansluiting bij de wereldtop. Uh, dus, dus dat, is, dat ja. is heel goed. Record, hè? Voor de baanploeg? Ja, Nederlands een record. Ja. Dus, dus dat dan is, wel uh, teleurstellend, misschien dat je dan geen medaille pakt met uh, een nieuw record. Ja, klopt. Dat is, uh, we zaten er op zich nou ja, toch wel dichtbij. Maar dan de Denen blijken dan toch wel fors uh, wel, wel, ja, sterker. Uh, dus dat is, dat is dan jammer. Maar uh, ja, het is wel. Uh, het gaat wel in, in de lijn der verwachtingen, dus dat ja. is goed. Uh, bij de vrouwen natuurlijk ook een groot talent. Uh, is er opgestaan, op zou je kunnen zeggen. Alice Lichtlee, zowel op de sprint als op de kei erin. Hoe ver is zij in haar ontwikkeling? Nou, ze is natuurlijk nog heel jong. Ja. Uh, 19 jaar, komt net over de junioren. Maar ook in deze wereldbeker bevestigt ze uh, nou ja, met haar fysieke capaciteiten... dat ze zeker potentie heeft... En dat zij uh, nu al bij de wereldtop aansluit. Er is alleen nog wel uh, ruimte voor ontwikkeling. En dat hebben we dit weekend ook gezien. Uh, bijvoorbeeld tactisch. Maar ook, uh, uh, nou, toch ook nog wel uh, fysiek. Dus dat is uh, uh, nou ja, goed om ja. te zien dat, dat ze wel die aansluiting maakt. Maar ja, de, de kunst is dan om, om het structureel te doen eigenlijk. Ja, en ja, tactisch is natuurlijk ook zeer belangrijk op de baan. En daarvoor heb je gewoon heel veel ervaring nodig toch veel ervaring en ook veel, uh, nou toch ook video's terugkijken en video's van andere ritten bekijken van hoe gaat dat, welke actie kies je dan. Dus dat klopt, dat komt uh, met jaren. Ze reed niet op de kei in dit weekend, uh, waarom niet eigenlijk? Uh, bewuste keuze, uh, gezien haar nou, jonge leeftijd en toch ook wel haar uh, belasting. Uh, bekijken we het per dag en uh, nou na het sprinttoernooi gisteren was het toch zo... Uh, ver op eigenlijk, dat we besloten om niet toch op de kei te starten. Daar win je eigenlijk niks mee, dan breek je eigenlijk alleen maar meer mee af. Ja, dus gedoseerd brengen dus. Exact. Uh, dat geldt voor veel andere jonge talenten ook, neem ik aan. Want uh, er zijn veel uh, jonge en voor velen ook nog wat onbekende renners. Ja. Wat is het doel de komende tijd? Is het vooral dus uh, veel wedstrijden rijden? Nou, veel wedstrijden rijden is uh, wat lastiger, want er zijn natuurlijk uh, vooral de wereldbekers en die zijn al eigenlijk over het hele continent verspreid. Uh, dus de kern van de baansprinters, dus in tegenstelling tot wegrenners, ligt voor de baansprinters dus echt op trainingen en krachttrainingen en sterker worden. Uh, dus daar ligt wel de, de, de kern en de wedstrijden zijn eigenlijk om te kijken, uh, vooral als test, van uh, nou ja, hoe ver staan we en, en liggen we op koers. Ja, maar die heb je toch ook heel erg nodig, zoals je net al zei. Om, ja, vooral tactisch ook. Ja, dat, dat klopt wel. Uh, en daarvoor hoeven we niet altijd naar de Wereldbekers. en zijn nee. er in, op het Europese continent ook genoeg wedstrijden om daarmee te sparren. Dus dat, dat, is, dat is waar. Die, uh, die ervaring doe je wel op in wedstrijden. Ja. Ja. Uh, even praten over Matthijs Bugli. Ook groot talent. Vorig jaar derde op de Keierin. Op het Wereldkampioenschap zelfs. Uh, dit weekend uitschakelt in de eerste ronde. En niet door de herkansingen. Is dat dan een grote teleurstelling? Uh, nou, zeker voor, voor Matthijs. Wij hadden gezien dat vorig jaar het WK was een hele goede actie van Matthijs. Uh, maar toen kenden ze hem nog niet zo goed. Nu kenden <hums> ze Matthijs wel heel goed. Dus dan wordt het gelijk een stuk moeilijker. Ja, ook dat is baanmiddelen, hè? Ja. Ja, ja. En, en dan blijkt vooral dat hij toch nog een, een fysieke stap moet maken, dat hij echt sterker moet worden. Hij is eigenlijk ook maar een, een, een, een kleine jongen vergeleken bij al die, uh, die beulen die uh, de top uitmaken. En ja, daar zie je vooral verschil in uh, dat hij vooral sterker moet worden, ja. ja. Um, moet je luisteren, in het buitenland hè, zie je vaak dat wegrenners ook nog meedoen, wegrenners ook nog meedoen op de baan. Uh, Italiaan Viviani bijvoorbeeld, de Denen hebben Alex Rasmussen. In Nederland eigenlijk zie je dat helemaal niet, hè? Nee, zeer weinig. We hebben wel met de baanrenners die nu de ploegachtervolging hebben gereden een wegprogramma. Um, maar het wordt steeds lastiger om over te stappen uh, van de weg naar de baan. Ja. Daarmee moet je echt wel langere periodes op de baan rijden. En de meeste wegrenners kiezen toch echt voor een uh, wegseizoen van uh, nou ja, januari tot aan uh, oktober. En daarin is er nog erg weinig ruimte om nog op de baan ja. te rijden. Viviani ja. en ook de, de Denen maken daar wel bewuste keuze in. En het is ook echt, wordt steeds meer een specialisme ook dat baan weer rennen. Dat je het ook bijna niet meer kan combineren. Nee, dat klopt. We hebben dat vorig jaar uh, voor de Olympische Spelen geprobeerd geprobeerd met de vrouwenploegachtervolging om ze toch vooral een wegprogramma te laten rijden en dan nog overstappen naar de baanploegachtervolging maar ook daar mm -hmm. bleek van nou, dat lukt al niet meer je moet veel specifieker voorbereiden Oké, okay, we zijn weer op de hoogte van de Nederlandse baanwielrenners en wielrenners Torwold Feeneberg, dankjewel Graag gedaan We zijn bezig met de top 5 op 5 de eerste thuiswedstrijd van Gert-Jan Verbeek bij 1 FC Nuremberg op 4 de staat voor het Nederlandse baanwielrennen en op 3 Nummer 3 100 meters to go for this man who has worked so hard, done so well, and a huge day day for Geoffrey Mutai. En the stopfase bij de mannen wordt dan bijzonder spannend. Mutai is beter dan de rest, Heel beter zelfs, en zo gaat hij dus op weg naar weer. Een overwinning. Want hij was de winnaar in 2011. Two victories in a row here at the ING New York City Marathon, unofficially 2 hours, 8 minutes, and 25 seconds. Congratulations to Geoffrey Ja, New York, de bekendste marathon ter wereld. Vandaag won Geoffrey Mutai dus die marathon. In 2011 was hij ook de beste en dus prolongeerde hij zijn titel. Want vorig jaar werd de marathon afgelast... in verband met Orkaan Sandy en alle gevolgen daarvan. Mutai kwam vandaag over de finish in 2 uur 8 minuten en 24 seconden. En bij de vrouw won Priska Jepto... Vraag even Leon aan. Uh, bij ons in de studio, Leon, bij de mannen was er de hoop op een heel mooie strijd tussen Mutai, Kiprotich en Kebede is hier gekomen. Ja, toch wel. Tot 33 kilometer was er een kopgroep bestaande uit negen atleten. Daar zaten die drie uh, absolute toppers in. Vervolgens versnelde Joffrey Mutai. Toen trok hij het hele veld uit, uit elkaar. Uh, Kebede kon op gepaste afstand volgen. Kiprotich was eigenlijk de eerste slachtoffer, de Olympisch kampioen... Uiteindelijk zette Moedai uit de race volledig naar zijn hand. Hij won dus na 2-0-8-24. Kebede werd tweede op 52 seconden. Ja, en Olympisch kampioen Keepertich viel tegen, 12 met een achterstand van 4 minuten en 42 seconden. Was er een verklaring voor of kon hij gewoon, is hij, werd hij gesloopt door die versnelling van Moetai? Nou, is, is, is moeilijk te beoordelen. Um, wat opvalt is dat Kiputik eigenlijk zijn beste marathons tot dusver bij het afgelopen wereldkampioenschap in Moskou. toen, ja. toen won hij. en vorig jaar bij de Spelen in Londen. toch onder betere omstandigheden, warmere temperaturen gelopen heeft. Um, ja, hij is natuurlijk optimaal voorbereid op deze New York marathon. Voor hem is het ook een prestigieuze marathon. en Een hele belangrijke marathon. Dus het is onduidelijk om aan te geven waar het echt misgegaan is bij de Olympisch kampioen. Ja, Het is een heel prestigieuze marathon. Hè. Deze marathon gaat niet over de supersnelle tijden. Waar zit hem dat in, die prestige? Winnen in New York heeft iets speciaals. Omdat het in eerste plaats New York is. Uh, tot een verbeelding sprekende stad natuurlijk. Uh, en De organisatie heeft altijd heel veel geld beschikbaar. Daardoor kunnen ze voor wat betreft de najaarsmarathons beschikken. Uh, met dat vele geld over ja. wereldtoppers. Uh, er wordt niet gelopen met tempomakers. Dat betekent automatisch dat het een soort kampioenschapswedstrijd wordt. Ja, En dat... Dat, dat is toch iets speciaals. Is aantrekkelijk, hè? Is eigenlijk wel aantrekkelijker, vind ik. En waarom gebeurt er dan zo weinig? En daar bijvoorbeeld wel in New York, maar in Rotterdam hè, gaan ze echt voor een snelle tijd. Amsterdam ook, Berlijn. Ja, uh, atletiek is een sport van, uh, van tijden, van, van, van, van, van afstanden. Um, dat speelt natuurlijk heel erg mee... Uh, als je kijkt naar hoe wordt een atleet beoordeeld, uh, internationaal gezien... dan is dat op basis van de titels die je verdient. Dus bij een EK, een WK of de Olympische Spelen. En bij de grote stadsmarathons, winst daarbij, of tweede of derde plaats. En daarnaast de tijden. Ja. Ja, uh, een wereldrecord spreekt ook heel erg tot de verbeelding. En bijvoorbeeld Rotterdam, ja, die aast eigenlijk altijd op de supertijden... Uh, Rotterdam is een hele mooie marathon die bij de beste zes, marathon, zeven marathons van de wereld hoort. Dus winnen in, een marathon in Rotterdam is ook bijzonder. Yeah. Maar het is geen vergelijk met bijvoorbeeld New York of Londen. Want het parcours in New York is gewoon niet zo snel. Het parcours is niet snel. Uh, dat zit hem vooral in de vele bruggen die uh, onderweg genomen moeten worden. En het gedeelte in Central Park, dat is wat heuvelachtig. Uh, het parcours is van dezelfde Geoffrey Mouta. Gelopen in 2011 2 uur 5 minuten en 6 seconden. Nou, dat ligt niet slecht, hè? Zeker niet, zeker nee. niet. Dat is dus een, uh, iets meer dan 1 minuut 40 boven het huidige wereldrecord. Dit jaar gelopen, de 2.03.23. Uh, is heel erg goed, maar uh, ja, het is toch nog een verschil. Uh, dan naar de vrouwen. Ook daar grote toppers aanwezig? Nou, de wereldkampioen, de tweevoudig wereldkampioen... Etna had, uh, was van de partij. Prisa Jepto, winnares van het Olympisch Zilver... en dit jaar gewonnen in de Londen marathon in het voorjaar... Uh, was vooraf getipt als een van de grote favorieten. Nou, zij maakte het helemaal waar. Uh, zij deelde haar race geweldig goed in. Uh, het was een opvallende race... omdat uh, de Ethiopische business Daba eigenlijk vanaf, Deba, vanaf het begin af aan uh, in de aanval ging... En meer dan twee uur aan de leiding heeft gelopen. Samen met toen nog haar uh, landgenote Toefa. Uh, maar uiteindelijk uh, werd Deba na 38 kilometer bijgehaald door Jepto, Die de race dus eigenlijk van achteruit had opgebouwd. Die had een verschil van 3 minuten 23 ingelopen. Dat is gigantisch. Ja. Ja, en uiteindelijk won ze met 49 seconden voorsprong op uh, Deba. Nog even terug naar Joffrey Moeta, de winnaar dus vandaag in New York. Hij heeft een Nederlandse manager, Gerard van der Veen. Kan je iets over hem vertellen? Ja, het opvallende aan Gerard van der Veen... is dat hij eigenlijk relatief laat in het management uh, gestapt is. Um, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Jos Hermes... die uh, natuurlijk de oud-atleet is... die, die, die zeggen, het, uh, de atletiek op de internationale kaart gezet heeft... die een enorm groot, uh, groot managementbureau heeft. Mm -hmm. um, heeft bijvoorbeeld uh, Gerard van der Veen een, een, een aantal atleten... maar ja, hij heeft de absolute wereld op. Want hij heeft dus dit Joffrey Moutai. Die dus juist gewonnen heeft in New York. Hij heeft de kerstverse wereldrecordhouder Wilson Kipsang. Die het record dus uh, scherper stelde in Berlijn. En hij heeft ook Dennis Kimetto. Die bleef net boven het wereldrecord van Kipsang. En dat was in Chicago. Dus ja, eigenlijk de drie beste marathons na de zomer. Die zijn uh, gedomineerd door de atleten van Gerard van der Veen. Oké, okay, uh, Leon, dankjewel. Ja, Gerard van der Veen is nu aan de telefoon. De manager van Joffrey Mutai. Gerard, goedenavond. Goedenavond. En uh, van harte gefeliciteerd met de overwinning van Moetai. Hoe is het nu in New York? Gekhuis? Ja, het was een, een gekhuis. Uh, ja, na de, na, de, na zo'n overwinning er gebeurt er natuurlijk van alles: uh, uh, de ceremonie, dopingcontrole, persconferentie. Uh, mensen die uh, Moetai aanklampen, iedereen <laughs> wil een foto met hem. Uh, ja, dat is een beetje een gekhuis. En jij moet hem er allemaal een beetje doorheen leiden. Ja, we proberen zoveel mogelijk te beschermen. Maar op een gegeven moment, uh, je moet het even toelaten. Maar op een gegeven moment dan is het ook uh, de grens bereid. En dan zeggen we, tot zover. En nu gaan we lekker naar het hotel. Je ga je lekker douchen. Je gaat een patatje eten. Want dat is uh, meestal uh, de bonus die ze willen hebben na de marathon. <lacht> en uh, ja, vanavond nog wat uh, plichtplegingen. Zeg, uh, Leon zei het al. Je hebt de winnaars van uh, drie beste marathons in bezit. Snelle tijden, wereldrecord. Ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Ja, nou, ik, ik krijg het niet zozeer van elkaar. Nee, hoe, krijg je die mannen, hoe krijg je die mannen zo bij elkaar? Nou, ik denk een aantal dingen die, uh, die belangrijk zijn. Uh, ja, dat is in ieder geval uh, dat ze in een vroeg stadium weten uh, welke marathon ze gaan lopen, zodat ze uh, kunnen opbouwen naar een, naar een topvorm. Mm -hmm. uh, ja, dat is in ieder geval belangrijk. Uh, regelmatig in contact blijven met je atleet... Uh, hoe gaat het op weg naar je marathon? Uh, dus voldoende aandacht schenken. Uh, regelmatig naar Kenia om, om eens even bij te praten. Ja, dat zijn denk ik uh, belangrijke aspecten. En bepaal jij dan wie welke marathon loopt? Nee, ik uh, uh, overleg met atleten uh, wat zij willen. Uh -huh. Vervolgens gaan we kijken of dat ook uh, haalbaar is. Uh, uh, meestal lukt dat wel, maar het is niet altijd haalbaar... Uh, kijk, ik was nu heel gelukkig om uh, uh, kipzang in Berlijn te hebben, Kimetto in Chicago en uh, Moutai in uh, New York. Uh, zodat ze niet elkaars concurrent hoeven te zijn, maar alle drie de mogelijkheid hebben om een, uh, een op te naam te schrijven. Ja, dat is de kunst, hè? Dat je dus overal je beste lopers uh, voor dat moment hebt? Ja, precies, precies. En uh, zo'n uh, Mutai die gaat vandaag lopen in New York... want dat wilde hij, neem ik aan. Hij wilde uh, zijn titel verdedigen en prolongeren natuurlijk. Nou, dat is allemaal gelukt. Uh, bespreek je nou ook nog een plan met hem... of is dat echt iets van hemzelf en, en, en een trainercoach? Nee hoor, nee. Uh, ik, uh, ik ga ja, met een week of drie weer naar Kenia. Dan, dan is het voor zowel Kip Kimetto als Mutai dan is alles een beetje bezonken. Uh, dan gaan we praten over uh, volgend seizoen... Uh, de voorjaarsmarathons die zijn zo goed als, uh, als ingevuld. Dat zal denk ik binnenkort wel door de, de verschillende race-directors uh, worden, worden aangekondigd. En uh, ja, voor de rest gaan we vast eens een beetje over de voorjaarsmarathons heen kijken. Van uh, wat willen ze? Misschien nog een, een wegwedstrijd tussendoor. Uh, nou, even als voorbeeld: Kipsang, die loopt op 1 december uh, in Serenberg uh, de, de Moslandrun. Uh, dan ben ik, daar ga ik uh, over een paar weken eens even mee praten van wat hij wil. En uh, ja, daar gaan we in ieder geval proberen zoveel mogelijk het programma voor volgend jaar in te vullen. Zeg, uh, je, bent, je komt niet echt helemaal uit, uit die sport. Je zit er relatief kort in, zeg maar, bijvoorbeeld in vergelijk met zo'n Jos Hermes. Uh, ja. hoe, uh, hoe heb je dit allemaal voor elkaar gekregen, Gerard? Ja, euh, laat ik zeggen, euh, de jongens Mutai die heb ik zelf gescout in, in Kenia tijdens een, uh, een van zijn marathons die, die hij uh, die daar deed. Uh, Kipsang heb ik uh, uh, ja, via een uh, van onze andere atleet, uh, ben ik met hem in contact gekomen. En uh, ja, vervolgens in 2007 begonnen met het, uh, het regelen van uh, een aantal wegwedstrijden. Kimetto, dat is een uh, ja, protégé van Van Mutai, zeg maar. En uh, ja, van Mutai was het eigenlijk een beetje logisch dat hij uh, in, uh, in ons management terecht zou komen. Ja en, ja, en nu wil iedereen natuurlijk bij jou zitten, hè? met die goede prestaties. Ja, dat is altijd een beetje, een <lacht> beetje raar. Uh, op het moment dat uh, uh, je successen boekt met atleten, dan denken... Ja. en heel veel Keniaanse atleten, van nou, dat zal wel een goede manager zijn. Nou, dat... dat uh, dat klopt volgens mij helemaal niet. Maar het is wel zo dat, dat successen een uh, geweldige aanzuigende kracht heeft. En als ik zie vanaf uh, de periode Berlijn tot aan nu toe hoeveel verzoeken we gekregen hebben voor management. Ja dat is eigenlijk absurd. Dus dat is voor jou uh, cherrypicking. De beste eruit halen. Ja. Nou, ja. eh, we houden je in de gaten. En heel veel geniet even van dit succes in ieder geval. Dat moet ook gebeuren. Gerard van der Veen. Dank je wel. Vanuit New York. Nummer 2. Ja, het is jammer dat je dan uh, zo die, die goal weggeeft... terwijl je hem in, uh, misschien 20 seconden ervoor moet je hem uh, zelf uh, maken. Tesse nu op de Daar is de kopbal van de Jong. En daar is het dan bijna 1-0 voor Ajax. Maar Vitesse is ook alert met Kazajsvili. Daar wordt slecht uitverdedigd aan de kant van Vitesse. Kazajsvili! En dan zit hij erin. En nu uh, moet je weer een opdoffer uh, zien te verwerken, want dat doet wel pijn natuurlijk. Ja, Ajax uh, werd de afgelopen drie jaar landskampioen. Stefas moest de ploeg na de winterstop een forse achterstand goedmaken. En dat lukte dus uh, bepaald uh, zeer goed. Ook dit jaar gaat het voor de winterstop niet goed met Ajax. Maar de kans dat de Amsterdammers na de winterstop ineens het dicht zien, dat lijkt niet zo groot. Die kans, het uh, afgeronde team is een extra klasse kwijt. Van de uitgediende is namelijk alleen Sim de Jong nog over. Bekend verhaal natuurlijk. In zijn eentje lukt het de Jong niet om Ajax op sleeptaal te nemen. Zeker niet nu hij na zijn klaplong nog altijd niet 100% fit is. Gisteren na het duel met Vitesse sprak Joep Schreuder uitgebreid met hem. Te beginnen over de nederlaag tegen de Arnhemmers. Ja, dit was. Uh, ik denk dat een gelijkspelletje terechter was geweest. En uh, daar hadden we er zelf uit moeten halen. Maar het, uh, het zat er niet in. En uh, ja, dat moet je toch zelf afdwingen. We ook een beetje geluk hebben. Ja natuurlijk dat, dat geluk dwing je ook. Ja. Nou, ja. Kijk, je kan wel zeggen elke keer van we hebben de kansen, die moeten erin, maar uh, dat moet je toch zelf afdwingen en uh, ja, als je de kansen wel krijgt, maar die maakt het net zo slecht als bijna als dat je ze niet krijgt. Nou, wat je wel moet doen en dat doen jullie wel, om positief te zijn. Een wonderenswaardige inzet. jullie ja. knokken er wel. Ik denk dat uh, dat